Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Oekraïnse leger staat in de Russische regio Koersk steeds verder onder druk. Het Russische leger voert zware aanvallen uit en dreigt het Oekraïnse leger te omsingelen. De afgelopen dagen zijn de Russen langzaam verder opgerukt. Volgens Oekraïne heeft het omstreden besluit van de VS om geen militaire inlichtingen meer te delen de Russen in de kaart gespeeld. Het lijkt erop dat Oekraïne nog zeker een kwart van het bezette Russische gebied in handen heeft, maar veel is nog onduidelijk. Inwoners van Arnhem hebben tot nu toe zo'n 40.000 euro gedoneerd voor gedupeerden van de brand, die donderdag een huizenblok in het centrum in de as legde. Zo'n 45 mensen weten nog niet of hun winkel of huis nog bewoonbaar is, of hier bewoonbaar kan worden gemaakt. Drie mannen zijn opgepakt in verband met de brand. De interimleider van Syrië, Shara, heeft opgeroepen tot vrede en het bewaren van de nationale eenheid. Aanleiding voor die oproep is de uitbarsting van geweld waarbij de afgelopen dagen honderden mensen om het leven zijn gekomen. Aanhangers van de verdreven dictator Assad begonnen met het geweld. Het lijkt erop dat pro-regeringstroepen daarna wraak hebben genomen. Op de EK Indoor Atletiek in Apeldoorn zijn de estafettevrouwen op de 4x400 meter gedisqualificeerd. Vermoedelijk ging het mis bij Catharine Peters... die nadat ze bij het doorgeven van het stokje aan Femke Bol... hinderlijk voor de Britse atleten langsliep. Er loopt nog wel een protest. Eerder veroverde de mannen wel het goud op de 4x400 meter. Goud was er vandaag ook voor Jessica Schilder bij het kogelstoten. Samuel we Chapel halen goud op de 800 meter. En Hoogspringer Menno Vloon deelde het goud met de Griek Karalis. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af. minimaal vannacht tussen 0 en 4 graden. In de noordelijke helft van het land plaatselijk soms dichte mist. In de loop van morgenochtend flinke zonnige periode. Dan wordt het 12 tot 16 graden. De dagen daarna frisser en vanaf woensdag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 zitten we weer. Hans van Klink en Ben of Heugen. Hele goede avond luisteraars bij het programma van Klink tot Klank. Hans, je zit een beetje in het donker, maar dat geeft helemaal niks. Uh, en, uh, je hebt weer een heel leuk programma samengesteld. Ja, ik heb mijn best gedaan. Goedenavond, Ben Ja, goedenavond. Um, uh, we gaan weer lekker thematisch te werk zoals we dat uh, gewend zijn in Van Klink tot Klank... En uh, dat eerste nummer, ja, ik heb het natuurlijk voorbereid. Uh, dat is ook wel weer een, uh, een heel speciaal werkje. Alleen de titel al, het boek, uh, even kijken, ik kan het niet zo goed zien. Bonze Doc Do Dap. Bonzo Doc Do Dap Band. Oh ja. Ja, dan gaan we straks gaan luisteren. En onderweg hier naartoe dacht ik er nog een keer over na: van wat doet muziek nou een beetje? En misschien precies waarom we dit programma maken. Want ik ken deze groep al uh, uit de 70e jaren. En. Uh, het is meligheid ten top. Ja. Dat paste ook heel erg bij hoe we toen leefden. Hè? Uh, wij kennen elkaar van, de van het werk in de psychiatrie. Ja. En uh, lange haren tot over de schouders. En er werd net zoveel hasj gerookt door personeel als door de patiënten. <laughs> en we dachten, wat allemaal Het is gelukkig verjaard, Jowels. Ja, en dan uh, daar deze muziek bij. En dan ging je helemaal mee in die meligheid. En als ik er nu naar luister, vind ik dat leuk om weer terug te horen. Ja. En tegelijkertijd denk je, hoe kan dat dat, dat in zo'n ving dan, hè, in die tijd. Maar dat, dat is juist het mooie. Want een beetje een onderzoek naar wat muziek doet. Ja. ja, de Bosse Dokdoede Band. Mensen van nu weten misschien niet eens waar we het over hebben. Terwijl ze best heel groot zijn geweest. Het werd wel een beetje de muzikale tegenhanger van Monty Python genoemd. Oké. Okay. grote band, goede muzikanten. Maar allerlei hele gekke nummers. Ze hebben uh, een enorm uh, gebouwd, maar maar één hit gehad. De uh, Urban Spaceman. En ja. dat werd notabene geschreven onder pseudoniem door Paul McCartney. De oh. Paul McCartney. Hij noemde zich... Uh, uh, moet ik eens even kijken oh, Apollo Vermoed Firm, Als pseudoniem uh, ja. Blijkbaar niet uh, geassocieerd worden met de borg Dog Doc Duda Band. Dat snap ik hem hele gekke nummers gemaakt. Er is een, bijvoorbeeld een nummer dat heet de intro en de outro. En dat begint dan met een introductie van alle muzikanten met een riedeltje en uh, dat is die met dat instrument dat is die met dat instrument. Nou, dat gaat drie minuten zo door en dan eindigt het het, is het hele nummer. Oh, okay. En we gaan nou, daarna nou gaan luisteren het is ook gek de ten top. Dat heet de King of Scurf. Nou, Scurf is uh, schurft. Dus de koning oh. van de schurft. En het is een heel bizar liedje. Mooi kan ik het niet noemen, maar het is echt een tijdbeeld. Het is van de ja. 70 jaren en en het eindigt in uh, waanzinnig gekrabbel tegen de jeuk van de schurft. Ook okay. dat is nou de Donzo, Bonzo Doc. Doe Band bent ten voeten uit. In het programma van klink tot klank met Hans uh, van Klink en Benno Veugen. En uh, nou ja, t, maar, uh, ik zat even terug te denken, Hans, die. In de jaren zeventig, ja, toen was ik nog wel heel erg jong, maar uh, toen hadden we eigenlijk toch al, al de Veronica-geluid. eigenlijk. Hè? Het, ja, 192. Uh... Ja, zoiets, ja. Veronica, ja, ja, ja. Ironica, ja dat, uh, dat is uit onze tijd. Hè? Ja, dat was de echte uh, popmuziek, hè? In een uh, oog naar de allerlaatste uitzending. Later. Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja, precies. Ja. Laat collega Ger Lammens het allemaal niet horen, want die, die kan er hele verhalen en boeken uh, over uh, vertellen en uh, schrijven. Nou, dat is ook de moeite waard om daar ook eens naar te gaan luisteren, want het is natuurlijk geweldig. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nog niet zo lang geleden was ik bij een grote rommelmarkt op, uh, in Amsterdam Noord. En daar ligt dan ineens dat Veronica-schip nog. Oh nog uh, ja, dat is er nog steeds. Ja, dat is er nog steeds. Ja, dat hebben ze toch wel goed intact gehouden. Gelukkig wel. Ja, ja. We hadden dus ja, lekkere gekke muziek en daar ja. blijven we nog heel even in. Ik ga wel even proberen aan te kondigen naar wie we gaan luisteren. Ja. Uh, en de titel van het nummer. Maar ik ga achteraf even verklaren na het nummer waarom dit toch wel een bijzonder freaky uh, nummer is. Uh, en wat ik wel vaker heb gezegd en nog zal zeggen is dat muziek ook heel leuk is om naar te kijken. Als je deze clip zoekt op YouTube dan is dat gewoon heel grappig om te zien. Iedereen kent dat deuntje nog heel goed. Het is een Italiaanse komiek. Hij leeft nog steeds. Maar dit nummer werd al in november 72 uitgebracht. Uitgebracht door Adriano Celentano. En het nummer heet, daar komt-ie... Prez en Coli en Nou, fantastisch. Daar gaan we naar luisteren. Prez en Coli en Sinai Nisjo. You're the cool, maze, Say one. Prez Coli in All right. Press paper to that till I'm Italiaanse vriend. Uh, lekker nummertje trouwens. Uh. Ja, dit is uh, aanstekelijk nummertje. Adriana ja. Celentano is ook een wereldwijde hit geweest. Was uh, eerder in Amerika een hit uh, dan in Italië, waar hij zelf vandaan komt. En ik zou nog even verklappen wat het bijzonder is aan dit nummer. Ja. Het is een niet bestaande tekst. Er wordt niks gezongen. Het is, <laughs> het is niks. Het is, uh, zoals hij dat noemt, uh, Celentanesca. Een... Door hem zelf verzonnen en naar zijn eigen naam genoemd. Maar het gaat nergens om. En iedereen zingt het vrolijk mee. Ja. En niemand weet waar het om gaat. Nou, dan zijn we er mooi in getuind. Ja, en dat ja. kan dus bestaan. Ja, tijd voor wat serieuzer werk. Hè? Ja. We hebben vaste rubriek bijna in ons programma: uh, een mengsel van klassiek en popmuziek. Uh, klassiek in de pop of andersom. Nou, daar zit een prachtig voorbeeld van. Echt een heel mooi nummer, eh, al zeg ik het zelf. Um, nou ja, dat is wel een hele combi bijzondere combinatie. James Brown met, uh, hoe heet de beste man? Luciano Pavarotti. Ja, met Pavarotti. Dat zijn wel twee uitersten, denk ik. Hè? Ja, geweldig, hè? Ja. ja, James Brown natuurlijk een echte funk en soulman, Ja. En uh, Pavarotti, een echte operazanger, een tenor. Nog groot en bekend geworden. Groot was hij letterlijk. Maar bekend geworden met de drie tenoren. Hè, met... Uh, uh, met z'n drieën traden ze dan op uh, José Carreras Placido Domingo en Luciano Pavarotti okay. prachtige operamuziek uh, grote, bombastische dikke, zware man maar met een stem, uh, die klonk als een klok ja. uh, en de mooie James Brown geen onbesproken man, uh, heel veel mooie muziek gemaakt, ook wel wat foute dingen gedaan, uh, drugs, mensen bedreigd, toen in de bak gezeten. Dat ja, hoort een beetje bij het leven. En die twee die treffen elkaar dan. In een uh, concert wat gemaakt is voor een film, uh, in 2002, uh, twee, een uh, jubileumjaar voor Platenmaatschappij DECA, maakten ze een film over het leven van Pavarotti. En in die film wilden ze een prachtig concert opnemen. Waarin een duet tussen Pavarotti en James Brown zou worden gezongen. Nummer van James Brown. Pavarotti doet het tweede deel. Prachtig. James Brown en uh, meneer Pavarotti. Het... Ja, twee heren. James Brown in 2006 overleden. Pavarotti een jaar later. Dus ze zijn al geruime tijd niet meer onder ons. Maar ze hebben wel wat moois achtergelaten. Nou, zeker. Nou, jij, jij schrijft boeken, jij laat ook wat achter. Ja, ja dat is <laughs> <laughs> Ik kan wel gaan. Uh... Yeah. <laughs> ja, nou, nou, het is mooi toch dit. Ja, een hele leuke James Brown, die, uh, de eerste tv-opnames zijn de Tamis-show. Dus een zwart-wit beeld: van, dan komt hij op één been shuffelend het podium op. Ja, het is een, een feestbeest, een, een dansbeest, uh, Godfather of Soul werd hij genoemd. Ja. En inderdaad, hij heeft prachtige dingen achtergelaten. Ja. En over achterlaten gesproken, we gaan nu een beetje serieus, en het is alsof ik me er makkelijk van af wil maken, maar dat is niet de bedoeling, maar het is te mooi om het niet te laten horen, maar we gaan dan naar een luisteren van bijna tien minuten door de groep Magna Carta. Moet je plassen Hans? Of, uh... Ja, dat is wel een goed moment. <lacht> wij zijn oudere heren, dus ja. dan uh, zijn die lange nummers komen Ja, komen goed uit. uit. <lacht> ja, prachtig. Magna Carta, een groep uh, opgericht ja. rondom Chris Simpson, man van inmiddels ook al in de tachtig, hele mooie, hele rustige muziek gemaakt, en wij hebben een theel in ons programma, dat heet het Gedicht in de Muziek. En daar is dit een heel letterlijk voorbeeld van. We gaan luisteren naar het nummer Lord of the Ages. MUZIEK Samite. He flew on the air like a storm. Dark was the night, for he'd gathered the stars in his hand to light a path through the sky, while the hooves of his charger made comets of fire, bewitching all eyes. Of light, his words of compassion breathed on them gently, dissolving the darkness across the great valley that rumbled with fire. And from the death and destruction, the Lord of the Ages carried the fruit of the harvest to freedom. Als ik zat te bedenken, dit nummer zal wel uh, nooit op een single in een jukebox hebben gezeten. Want uh, nee. dat moest allemaal nummertjes van uh, 2,5 minuut, 3 minuten hoog uit. Ja. Want anders werd er niks verdiend. Uh, misschien is dat wel de reden dat Magna Carta altijd wat onderschat is geweest. Of niet de bekendheid heeft gekregen die het wat mij betreft zou verdienen. Ja. Want ze hebben meer mooie nummers gemaakt. Ja, natuurlijk mijn uitspraak. Hè, wat mooi is, daar mag iedereen anders over denken. De airport Song, uh, Seasons. Maar dat zijn allemaal nummers van 7, 8, 9 minuten. Dus hm. daar heb je programma's als dit voor nodig. Om <laughs> ja. af en toe onder de aandacht te brengen. Precies. precies. En, en, uh, en deze muziek, dat zou, zou dit de voorloper van de New Age muziek zijn geweest eigenlijk? Dat ja, zou zullen... zomaar kunnen. Het is echt wel uit die tijd. Hè? Ja. En, uh, ja, en het is zo sfeervol. Uh, dit nummer is in 1973 uitgebracht. Ik was zelf in 1975 in mijn eentje op een vakantie in Dover bij de White Cliffs. En wel. Drie weken rondgehangen en daar werd dit nummer gedraaid in de pub de Plow in, waar we toen uh, kampeerden, achterkampeerden. Dus ja, ik ben met zo'n nummer als dit meteen weer terug. In die tijd en op die plek. en ja, Mooie muziek kan je gewoon maar meenemen... Naar, naar prachtige of pijnlijke of bijzondere herinneringen. Ja, ja, ja. En een de... mooi bruggetje naar het volgende nummer. Want waar... Nou, we gaan de... eerst even oh. naar Marco. Oh ja, nou dan kom ik daar straks even op terug. Ja. Van uh, Life Changing Music. Ja. Uh, voor de artiest zelf. Maar dan gaan we dat straks vertellen... als we ja. uh, eerst even naar Marco hebben geluisterd. Eerst Marco. Uh, Marco Termes, De Zandvoortse schrijver en dichter. Een uh, hele aardige man. En de proëzie van vandaag, of in dit uur... wat voor uur is ieder er ook weer... heet ook Aardig. Aardig. Als je aardig bent... glimlach je als je andermans gerut ziet. Je houdt van kinderen. Ik heb ze helaas zelf niet. Neem mijn exen. Niet één wilde deze aardige man als vader voor hun leg. Liever geld, zekerheid... En eindigen met een saaie, kille zak. Als je aardig bent, verslijt men je voor gek. In elk gesprek leg je het af, omdat jij nadenkt over wat men zegt. Vlotte kletsers herkouwen en braken braaf hun lesjes. Je relativerende argumenten blijven ongezegd. Altijd ben je net te laat, behalve op afspraken, dan ben je op tijd. Aardige mensen wachten heel hun leven op egoïsten. Thuis dans je alleen of met je overleden moeder. Je zingt terwijl er niemand is. Als je ziek bent, praat je jezelf beter. Je maakt bibberend kippenbouillon. Werk af en toe een waterig compliment. Niet onaardig, termes. Tijdens het wandelen praat je in de leegte. Kijk eens, hoe prachtig. Je moedigt jezelf aan. Niet zeuren, vriend. Aardige mensen willen nog wel eens streng zijn voor zichzelf. Straf. Soms terecht, soms onverdiend. Je bent aardig op weg naar het gesticht of je graf. Prachtig weer, hè? Ja, wilde het gesticht. Nou, dat gesticht, daar weten wij alles van. Ja, <laughs> en, precies. Ja, maar dit is wel weer mooi verwoord Ja, ja, dat is heel mooi. Goed, dan het volgende lange nummer. Want uh, ja, je hebt het wel weer even uitgezocht. Ja, en, en toch moet dat, want dat past bij het verhaal. We gaan luisteren naar Beth Hart. Nou, iedereen kent haar. Ja. Een stormachtige carrière. Ze is nu net in de 50, 52, geloof ik. Als twintig-jarige jonge dame won ze een talentenjacht in Amerika. Ze komt uit Los Angeles, verdiende daar honderdduizend dollar mee... en maakte zelf haar LP... En daarna ging het booming. Uh, ze werd uh, veel gevraagd op live concerten. En uh, net zo hard als dat seizoen raakte ze verslaafd aan pretmiddelen. Met name heroïne en andere nadigheid. Er zijn nog sporadisch wat filmpjes van haar op uh, internet te vinden. Uh, waarin je er volkomen uitgemergeld en met oh. geblondeerd kort haar, haar nummers uh, ziet zingen op, op grote festivals. Uh, ja, bijna op sterven na dood. Uh, op een gegeven moment gaat ze... Uh, in rehab en uh, uh, gaat ze aan verslaving te live. en dat uh, verloopt met heel veel moeite succesvol waarna ze in 2004 haar eerste grote concert geeft nadat ze echt clean is en dat is in Paradiso in Amsterdam en uh, zij zegt zelf dit is mijn mooiste concert ooit het is daarna altijd een kwetsbaarheid voor haar gebleven. Vorig jaar heeft ze nog een terugval gehad. Het is altijd laat. zo, hè, met verslaving. Ja, precies. Heeft er ook hele mooie nummers over geschreven: okay. the Leave the light on. Een mooie zin: Cut my luck with a dirty ace. Ofwel met een kaart, een ace. Even je je, je heroïne versnijden. En uh, dat, dat soort dingen. Oh, ja, ja, ja, ja. Hele leuke anekdote. Toen ze dus net beroemd werd, werkte ik in Amsterdam. En ik had rechtstreeks contact met haar via Facebook. Oh. En uh, toen zei ik uh, uh, vind je het leuk als ik je een keer rondleid in Amsterdam. En toen kreeg ik het legendarische Amst antwoord terug. Ik denk dat ik Amsterdam beter ken als jij. <lacht> dus uh, oké, okay, dan wist ik mijn plekje ineens weer. Uh, waar we naar gaan luisteren is een, nummer, een versie van het nummer Am I the One in Paradiso. Maar wat prachtig is om te en te zien met haar schreeuwende stemgeluid is dat ze helemaal in het publiek kruipt. Letterlijk en figuurlijk. En dat is een prachtige interactie met een heel groot hoogtepunt in de muziek. We hebben daar wel ruim elf minuten voor nodig, maar het is de moeite waard. Hoi. Hoe gaat het? Ik wil come komen. few places like where it's okay to be totally insane it's okay right because it's just entertainment you know it's not like a big deal you know I want to sing some blues man do you think it'd be okay if we just kind of all sat down aren't your teeth, feet tired you know give your feet a rest just relax smoke a joint, do whatever you do, yeah, man, I really like Holland a lot, man, you guys are bitching, oh, it's so much nicer, this way we get to just relax, kick our feet up, be together, you know, hey, you guys, I want to tell you sincerely, man, thank you so much for being here tonight for us, I really appreciate it. You fucking so appreciate it. God bless you. Yeah. Go ahead, boys. mevrouw Hart. Was dat lekker of was dat lekker? Ja, ja, ja. Die was in Paradiso, trouwens een theater waar natuurlijk eh, toch wel mag ik het zo zeggen, alle grote der aarde komen. Hè? Ja, ja, nog steeds en al ja, de oude kerk hè, Paradiso. Ja. Prachtig podium, prachtige zaal, maar vooral prachtig door de geschiedenis die zich daar aan het ja. opbouwen is. Ja, daar hebben wat mensen. Gestaan. Ik denk dat het voor een artiest, als je gevraagd wordt of nou ja, geboekt wordt in voor zo'n agenda voor Paradiso, nou, ik zou me, als ik artiest zou zijn, zou ik me toch vereerd voelen. Ja, het is een bijzondere naam, hangt er ja. aan vast. Ja. Ik ga tegenwoordig in Nederland wel en Zigo en dan gaan we niet veel minder dan 15.000 of 18.000 man. Of een voegelstadion ernaast. Maar Paradiso heeft, heeft wat. Hè? Die sfeer ja. is zo bijzonder. Ja. Dus, uh, gaan we nu even over naar wat bravere, bravere muziek. Er wordt Bravere popmuziek. Ja, nou, de Beach Boys wordt wel eens gezegd... dat die de meest perfecte muziek hebben gemaakt. Ja, Wat, dat, wat je daar dan ook mag, van mag ja, vinden. Ja, het is perfecte muziek natuurlijk. Ja. Het nou, klinkt in ieder geval heel mooi. De broertjes uh, Brian Dennis en Carl Wilson... waren de oprichters van de Beach Boys... met nog wat gastmuzikanten uh, erbij... Grote muzikale is Brian Wilson die de meeste nummers geschreven heeft en ook meteen de meest kwetsbare man. Hij was psychisch niet al te sterk, was, is, want hij leeft nog steeds. Uh, zij werden groot in dezelfde tijd als de Beatles in Engeland en zij in Amerika. En ze moesten het eigenlijk een beetje afleggen tegen de Beatles. En uh, dat deed met name de psyche van meneer Brian Wilson geen goed. Hij raakte door in een depressie en... Ja, het, het ging allemaal een beetje mis met de Beach Boys. Dus ze hebben niet zo heel lang bestaan. Ze zijn af en toe nog eens een keertje teruggekomen. In 1982 nog een keer geprobeerd. Ja, nou, Brian Wilson is in 1988 nog een keer solo gegaan. Maar de eerste nummers die worden nooit meer geëvenaard. En uh, van die nummers gaan we nu luisteren naar Tears in the Morning. Ze, ze weten dus, zeker niet hoe ze moeten stoppen. Ja, dat, dat heb ik ook altijd. Dat, ik denk van de inspiratie was even weg. Dat uh. heeft een beetje een, een trieste associatie met de band zelf. Hoe die eigenlijk ja. een beetje aan hun eind zijn gekomen. Carl uh, is verdronken. Uh, oh. Nee, Dennis is verdronken. Brian die is onder behandeling van een psychiater die hem helemaal heeft uitgebuit. En uh, ja, het is gewoon uh, geen... Ja, het is een beetje een roemloos einde geworden van deze band. Terwijl de muziek toch zo mooi is. Ja, nou goed, we hebben net geluisterd naar een nummer uit 1967. Nou ja, kijk. Uh, ja, we zijn aan het eind van het uur uh, Hans. Uh, we gaan eruit met uh, een cdje. Ik heb ja we dus even improviseren. Architects of. Is het, nou, dat komt eigenlijk wel mooi uh, van pas uh, in dit uur. We beginnen altijd ook met dit uh, cd'tje. Uh, het is van uh, de heren Deli en Lorien. En um, wij beginnen altijd met die meneer die de trap op komt lopen. En dat heet uh, Trek Bermuda. En um, het is een cd uit 1991 uitgebracht door het label Arc Music. Dat is het folk en... Uh, uh, World and Folk label, uh, van, grootste label van de wereld, zit in Engeland. Uh, en die heeft nou, duizenden cd's uitgebracht in de afgelopen jaren. Ik was kind uit huis als het ware. Tenminste, ze stuurden netjes alles op natuurlijk. We gaan uh, tot aan het nieuws. Uh, gaan we luisteren tot uh, naar het trekje Into the Oasis. Even kijken welke CD spelen. Deze. Gewoon lekker even instrumentaal. En we zijn straks bij je terug met natuurlijk nog veel meer muziek en uh, fantastische verhalen.